Uur. Dit is Eva de Jong met het nos -journaal. De Europese Commissie wil een voorraad aanleggen met essentiële medicijnen en belangrijke medische hulpmiddelen. Het gaat onder meer om desinfectiemiddelen, beschermende kleding en belangrijke geneesmiddelen en vaccins. Daarmee wil de Europese Commissie beter voorbereid zijn als zich weer een crisis voordoet, zoals nu met het coronavirus. De lidstaten moeten nog met het plan instemmen. D66-minister Ollongren is niet beschikbaar om partijleider te worden. Dat zei ze in het tv-programma M. Ollongren vindt het niet verstandig om haar partij te gaan leiden... omdat ze net maanden ziek is geweest. Ze noemt het lijsttrekkerschap topsport... en vindt het daarom beter om iemand anders te kiezen. Kajsa Ollengren is lang genoemd als mogelijke opvolger van Alexander Pechtold, die in oktober 2018 vertrok. Rob Jette is sindsdien fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij wordt ook genoemd als nieuwe partijleider, net als minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking. Frankrijk wil de grenzen vanaf 15 juni weer openen voor buitenlandse toeristen. Dat zegt premier Philippe. Voorwaarde is wel dat het coronavirus niet weer oplaait. Stranden, campings en restaurants mogen dinsdag alweer open. Volgens de premier is de situatie rond corona verbeterd. Nederland raadt niet noodzakelijke reizen naar Frankrijk voorlopig nog af. De oppositie in Suriname is bezorgd over het uitblijven van de uitslag van de parlementsverkiezingen en is bang dat er wordt gefraudeerd. De stemmen die maandag zijn uitgebracht zijn opgeslagen in een hal. Die wordt door burgers bewaakt waar verschillende politici onder wie Ronnie Brunswijk zeggen dat er is geprobeerd om stembiljetten te stelen en de uitslagen te veranderen. De regering en de NDP van president Baltasar hebben nog niet gereageerd. Verwacht wordt dat die fors zullen verliezen. Het weer, ook vanavond nog wat wolkenvelden. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Morgen is het weer zonnig, met een matige Noordoostenwind... wordt het tussen de 17 en 23 graden. Ook in het weekend droog en vrij zonnig, het kan een graad of 25 worden. Dit was het NOS Journaal. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis...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 Cause the devil in a bad black suit Love is mad as sweet in the eye of the beholder Everything depending on the voice on your shoulder Hate it, fake shit, Keep it cause it's over Baby, nothing ever lasts on this crazy roller coaster. Yeah, cause the devil in a bad black suit Better ride it til you make it, don't don't ride it. Een beetje 10 seconden uh, op het klokje. heb ik mijn hele speellijst uh, er eindelijk uh, <laughs> op staan. Hoe bedoel je? Een beetje laat binnenkomen. Het was uh, Moorpark Park uh, die deze 28 mei van Alternative FM opende. Uh, vorige week hadden we Jake aan de telefoon over uh, deze single. There Comes the Devil. Uh, het is alweer een tijdje uit. Maar goed, uh, ze zijn in ieder geval. Stiekem bezig. Het is ook uh, stilzitten voor de meesten. En ja, wat dat moet je dan doen. Nou, dan ga je muziek schrijven en dan komt er vanzelf wel iets uit. En dit was er één van. Zelfs in de tijd dat ik uh, van huis uit uh, moest werken. Moest je, dat, uh, dat is heel leuk. Want dan moet je op een gegeven moment uh, spullen gaan opnemen. Dan moet je ook uh, teksten gaan inspreken op een uh, voice recordertje. En uh, dan komt het vanzelf allemaal wel oké. Okay moet je het alleen even nog uh, uploaden up naar de server. En dan komt er een, uh, een thuismaaksessie uit. Ik heb er twee gemaakt. En wellicht dat er in de toekomst er nog wel een paar uh, zullen zijn. Want ja, al verhoopt uh, weet je natuurlijk nooit... of er uh, überhaupt nog uh, wel wat uh, programma's en uh, dat soort zaken doorgaan. Ik ben alleen nog één ding uh, vergeten. Maar dat, uh, dat is dan maar eventjes uh, voor het één. Uh, wat gaan we doen? We hebben... Uh, ja, dat vergeten, dat is iets met opnemen. Maar goed, dat, dat, dat lost zich vanzelf al op. Uh, straks gaan wij praten met De Lise, Want zij heeft een nieuwe single uitgebracht. Verbonden, uh, gisteren uitgebracht. Vanmorgen ook al gedraaid tussen 10 en 12. Ja, dat uh, heeft uh, ook een reden. Want ik uh, doe het zelf, dat uh, programma. Dus uh, die zat er al tussen. Hetzelfde geldt ook uh, voor het uh, nieuwe materiaal van Iris Penning en uh, Willemijn de Boer. Die heb je ook al kunnen horen tussen 10 en 12. Maar die zitten ook in dit uh, gedeelte van het uh, programma. Praten doen wij ook met uh, Luc Nijman, uh, de Britse uh, Nederlander of de Nederlandse Brit, hoe je het uh, wil zeggen en omkeren en weet ik veel wat meer. Hij gaat uh, vertellen over de EP Spring. Uh, in tweede uur gaan we praten met Bas Flessenman. Hij is uh, uh, een van de initiatiefnemers voor uh, de liefde voor muziek. Dat uh, gebeurt in het tweede uur. En als laatste, dat is eigenlijk gewoon bellen met iemand... die hier 500 meter van de studio af woont. En dat is Jurjaan Keurbershoek. Die komt uit Zandwoord. Ja, maar ook de mannen van Operation Hurricane hebben niet stilgezeten. En ook zij hebben een nieuwe single. En die ga je ook straks... ...in deze uitzending horen. Dus uh, het, uh, er zitten dus nog wel wat aardige nieuwe dingen in. Zo ook bijvoorbeeld van een uh, toch wel redelijk bekende songwriter in, uh, in een landen. Hij uh, komt oorspronkelijk geloof ik uit, uh, uit Spanje. Het is een Spaans-talige meneer, Andrew Lorette. Hij heeft een, uh, een single uitgebracht, We Know. Die ga je horen. Uh, er is ook nog uh, materiaal van Roy de Smet. Uh, dat is een uh, EP die hij heeft uitgebracht hoor je ook één stuk van. En uh, dan heb ik eigenlijk uh, wel zo'n beetje alles uh, genoemd... wat uh, het nieuwe materiaal betreft. Dus ik zou zeggen, luister, gewoon nog uh, vrolijk uh, verder. Uh, we doen het even weer een tempakje rustig aan. Staat wel op het lijstje om uh, gebeld te worden, deze dame. Sinds haar twaalfde maakt ze al uh, liedjes en schrijft ze er ook uh, over. We Know is één van de nummers die ze heeft uh, uitgebracht. En dat is van L.S. Can't see you, no. Nou, het is niet van LS, maar wel van iemand anders. Wat ik doe, ik ga hem gewoon even opnieuw instarten. Want dat is natuurlijk prutswerk wat ik hier laat, laat zien. Want het is natuurlijk geen dame. Is, dit is dus die Spaanstalige meneer die hier rondloopt in Nederland. En, en dan moet ik je het wel eventjes netjes aankondigen. Dus zijn nieuwe single, hij heet gewoon We Know. I can't see you. I want to talk my eyes, this is the moment, the end of goodbye, I lose myself, oh I try, to keep it together, tell me why. change is it already too late for me to make mistakes and tell you what it means to me This is the moment, the end of goodbye. Dame is uh, 17 jaar oud. Nu zeg ik het wel goed, want dit is uh, de dame die er wel bij hoort. A beautiful goodbye. Daarvoor ging ik dus gevaarlijk mis niet. Maar dat uh, krijg je ervan als je gewoon uh, met uh, gillende uh, gimpen binnenkomt zitten. Ja, dan bereid je het niet goed voor en dan uh, ga je de verkeerde plaats bij uh, de verkeerde uh, artiest aankondigen. En dan uh, is dat dus uh, gewoon heel erg uh, zwaar uh, teleurgesteld. Uh, wat ik daar uh, moet doen. Ik overkom me uh, één keer in dezelfde tijd hoor. Denk ik, nou, die zingt toch wel erg laag voor een dame. Maar uh, dat was dus Andrew Laurette. We Now, we know, dat is uh, de single. Heeft hij uh, gewoon in, uh, in een sessie thuis gemaakt. En uh, we hebben hem vandaag uh, voor het eerst uh, gedraaid hier uh, bij, uh, bij Alternative FM. Het is de bedoeling dat hij nog uh, wel een paar keer uh, voorbij gaat komen uh, de komende, komende weken. Er wordt uh, trouwens heel veel nieuw materiaal uh, gemaakt. Uh, dat merken wij dus zelf ook hoor. Want uh, de mailbox is uh, wat dat betreft uh, best wel. Uh, ja, redelijk gevuld met uh, materiaal waar we uit uh, kunnen kiezen. Maar ja, uh, want uh, dat heeft ook alles te maken. Dat optredens natuurlijk uh, stil liggen. En dan uh, komt er natuurlijk een. Uh, een bak uh, nieuw materiaal waar je u tegen zegt. Uh, we gaan nog één uh, nummer draaien daarna gaan we met uh, De Lise praten. Dus the 37 Degrees, Stuck in My Head. En die single die heb je vorige week uh, gehoord. Bent uh, die ook uh, ergens in de landen huist. Maar het is uh, fris en fruitig en dat past zeker wel in de periode... waarin uh, we nu uh, eigenlijk ons voortbewegen... met die anderhalve meter uh, afstand uh, die we moeten bewaren. Out right at Boulevard, still I feel alone, a sketchy club, wondering where to go, days by all the lights, still you caught my eye, trying to figure out if you'd be alone, waste my time on you, oh girl you're making me choose, because the leader it gets I'm Een beetje een kleine misvatting... dat er altijd maar harde muziek erin zit. Dat is helemaal niet waar. Alternatief kan ook best heel aangenaam zijn. En dat bewijst deze band. De 37 Degrees. Ik heb nog nooit van het bestaan gehoord... totdat die jongens op een gegeven moment... iets in de mailbak hebben nagelaten. En gezegd, nou, is dit wat, wat jullie willen draaien? Nou, dat, dat vinden wij altijd wel, wel leuk. Maar dan moet het ook natuurlijk... En we waren aangenaam verrast. Dus deze jongens die krijgen, geloof ik... Nu nog wel even een tijdje, uh, de, uh, nou ja, uh, airplay om het uh, <laughs> om netjes uh, te zeggen. Goed, um, er is ook iemand uh, die we al een paar keer hier uh, bij Alternative FM uh, een paar keer gedraaid hebben uh, in het uh, verleden. Kleine Dingen was een van de singles en nu sinds gisteren of eergisteren er is alweer een nieuwe single uitgebracht. Verbonden aan de telefoon Delize. goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, is het uh, sinds eergisteren? Nee, toch? Gisteren, toch? Nee, gisteren. Ja, zie je. Ja, <laughs> Af en toe heb je. Helemaal... Ja. ja, de verf is nog nat. Ja, ja nou, ik geloof het wel. Maar, <laughs> ja. maar uh, soms heb je in deze periode helemaal geen besef meer van tijd, dag en uh, noem nee. maar op. Het is een beetje uh, nee. gedesoriënteerd. Uh. Ja, daar gelijk een beetje op elkaar. Ja. Uh, ja. En wat, wat doe je er zelf aan? Uh... Ja, het is natuurlijk voor, uh, uh, voor mij uh, weinig optreden uh, mm -hmm. deze tijd. Want uh, ja, mensen mogen natuurlijk niet meer samenkomen. Dus dat, uh, dat, dat wordt heel lastig. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd geeft dat ook alweer um, wat ruimte om andere dingen op te pakken. Zoals, uh, ik kan nu weer volle bak eigenlijk gaan schrijven aan nieuwe muziek. Mm -hmm. En ik vind het uh, dat is eigenlijk ook iets waar je normaal gesproken gewoon ruim eigenlijk goed de tijd voor moet nemen. En um, ja, daar heb ik nu gewoon wat meer ruimte voor. En um, nou ja, wat ja, nieuwe dingen bedenken. Fotoshoot, dat moet ik weer nieuwe, uh, voor de nieuwe muziek die daar aankomt, ah. hebben we dat ook allemaal weer nodig. Dus al met al uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat mijn dagen toch wel snel vol zitten. En ik heb me nog niet verveeld. Ondanks, uh, ondanks dat ik niet kan optreden. Nee, nee, nou ja goed. De mensen maken en de muzikanten ook van de nood een deugd. Dan gaan we maar muziek schrijven en muziek maken. Dat kan natuurlijk ja. ook. Ja, ja, en op afstand inderdaad. Mm -hmm. ja, er zijn al uh, collega radiomakers die zeggen... nou, we krijgen een stortvloed aan uh, muziek uh, dit jaar. Ik, ik ben er bang voor dat, uh, dat dat wel gaat gebeuren. Dus uh, dat we het helemaal ja. niet meer bij kunnen benen, denk ik. Wel leuk, toch? <laughs> nou, voor ons is dat <laughs> heel erg leuk. Want uh, soms moet je er wel eens ja. heel veel moeite voor doen. Dus, uh, dus wat dat ja. er gaat... Um, uh, nou ja, kleine dingen. Uh, was een van de, de, de, de nummers die ik uh, ook hier heb uh, gedraaid. Uh, maar nu uh, ja. deze is, uh, ja, dat is de nieuwe, Verbonden. Waar gaat ja. het over? Ja, het gaat over um, uh, dat, dat ook al um, zit het tegen. Of ga je door een dal of over een, een top. Hmm. Uh, je, je mag weten dat je niet alleen bent. Hmm. En ik denk ook juist in deze tijd dat dat best wel um, uh, een mooie tekst is. hoopvol liedjes. Uh, ja, soms voelt het alsof, uh, alsof je heel alleen bent, maar ja. Uh, ja, je, je mag weten dat, uh, dat je gezien wordt en dat er aan je wordt gedacht. Dus. Ja, maar eigenlijk Daar gaat is het, over. het ja eigenlijk dus best een heel positieve ingestelde zong, uh, als ik het Lut. zo hoor. Ja, ja, ja, heel hoopvol. Ja, nou uh, dat, uh, dat laatste. Ik ben ook uh, wat dat betreft optimistisch ingesteld mens, want ik denk er komt ook altijd wel hier een eind aan en er zit ook al altijd een staart aan iets. Maar ja, ik, uh, ik kijk... nu ben ik toch lekker kwetsbaar... Uh, mezelf aan het opstellen voor de radio. En, nee. en dan zeg ik uh, van... ja, maar ik uh, ben nog wel eens een af en toe een ongeduldig mannetje. En dan dat, ja. dat wreekt zich soms nog wel eens. Ja, ja ik kan me voorstellen. Ja. Uh, uh, ja. Ben jij een geduldig mens? Nee, eigenlijk helemaal niet. Niet? Ik, uh, <laughs> nee, ik, ik dacht het heel lang van mezelf. Ik ben wel iemand die vol, vol kan houden. Dus ik kan wat doorzetten. Mm -hmm. Maar dat is net even natuurlijk weer wat anders dan ongeduldig. Ja, ik ben eigenlijk wel... een beetje ongeduldig. Ik kan moeilijk wachten... en uh, ja... <laughs> slechte eigenschappen <laughs> Moet er eigenlijk wel... ik weet het van mezelf en... ik uh, uh, probeer het ook wel tegen mezelf... te zeggen van, uh, even een beetje geduld. Ja. <laughs> maar het nou, is lastig, ja. ja. Nou weet ik dat jij... een, een, een spiritueel ingesteld mens... bent, dus dat uh, heb ik even... in de bio uh, nagekeken. Uh, ik heb... Uh, een moeder gekend, die leefde... helaas niet meer, maar die zei altijd tegen mij... Komt tijd, komt raad, jongen. Deel je ja. die mening? Deel je die mening? Uh, ja. Hoe bedoel je dat precies? Nou, gewoon in het licht van deze tijd. Komt tijd, uh, komt raad. Ja, je ja, ja. Ja? ja, In zekere zin ben ik het daar wel mee eens. Wel. Ja. ja. ja. En, en we zullen het ook wel zien, hè, Hoe het uh, ja. over een tijdje weer is. Ja. Ja. Ja. Weet je, we hebben daar zo weinig. We kunnen daar heel erg over piekeren, maar. Ja. Ik, um, we hebben daar zo weinig over te zeggen. Ja. En um, uh, ik, ik denk, uh, ja, als we echt puur kijken naar de crisis nu, ja. probeer zo goed mogelijk de, de adviezen op te, op te volgen. Ja. En um, ja, uh, we moeten er toch doorheen met z'n allen. Ja. Ja, nou, dat, dat laatste ben ik met je eens. We kunnen, we kunnen wel bij de pakken neer gaan zitten... maar je kan beter bedenken van wat je wel kan... in plaats van wat ja, je dus niet kan. Eh, dat toch? is het wel. Ja, uiteindelijk, ja, ja. uiteindelijk wel. Ga je nog meer uh, dingen laten horen dit jaar? Uh, dit is er dus één van. Maar komt er nog iets meer aan? Nou ja, um, we hebben... Dit, dit uh, liedje is een single van mijn nieuwe EP Kleine Dingen... Mm -hmm. Um, en helaas kon ons theaterconcert op 28 maart niet doorgaan. Ja. Dus we hebben hem verzet naar uh, 25 september. Ja. En uh, daar, zijn, uh, daar zijn nog tickets voor te krijgen. Ja. Um, fysiek. Maar we zijn ook bezig met het opstellen van een, uh, van een livestream. Ah. Dus je kunt uh, via truetickets.nl slash de lezen. Uh, kun je je tickets voor, die, uh, voor die, dat theaterconcert op 25 september in Gouda bestellen? Ja. Nou, dat is. En uh, de hele EP is, uh, is, is ook te koop, inmiddels. Ja. Tuurlijk, uh, ja, je mag het ja. zeggen hoor. Ja, ja. www.lize.nl Ik gooi ja. je er gewoon even in. Ja, tuurlijk. Het is, het is ook even voor jou en even gewoon om, om te laten horen dat je, dat je er ook nog bent. Zullen we maar gaan draaien, die single? Ja, zeker. Dan uh, gaan we dat nu doen. Hier is uh, Delise met haar uh, nieuwe single verbonden. Je struikelt, je wankelt, je vecht om toch weer door te gaan. Je Jouw schat I'm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 But you're moving on undisturbed by what or whoever gets in your way And now your mother must have been mad I guess when she heard the news Oh, she never unclenched her fist, never shook Hij vertegenwoordigt een uh, flink deel van uh, de Volendamse Songwriters Guild... de Peers Songwriters Guild, Roy de Smet. Uh, ik heb hem uh, wel eens iedereen uh, hier gedraaid. En zelfs nog uh, in een heel vroeger stadium zelfs ook nog uh, wat ander materiaal. En dan praat ik al over uh, minstens vijf, zes jaar uh, terug. Maar de, je merkt gewoon dat er een, ja, een zekere mate van... Uh, van Volwassenheid in uh, komt. En dit uh, kan uh, moeiteloos uh, met. Uh, met een hele goede. Songwriter. Uh, wedijveren wat dat gaat. Ik, uh, wat dat betreft uh, ben ik uh, gewoon. Uh, erg verguld met uh, deze man. Roy de Smet uh, heeft een EP. Uh, Mother of Two. En uh, dit was een van de nummers. Uh, die erop uh, staat. Uh, en ja, we zullen. Uh, de komende tijd ook nog. Uh, wat andere nummers uh, laten horen. Uh, hij heeft ook uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, een uh, nummer gemaakt uh, waar Louis Suarez een, uh, een rol in speelt. Maar dat uh, is dan zijdelings in dat uh, nummer wat hij uh, wat, uh, wat gemaakt heeft. Maar goed, uh, daarvoor hoorde je trouwens Denise met uh, Verbonden. We gaan uh, weer verder met uh, uh, weer een stuk muziek... waarvan ik vorige week, toen kon er ik het aan en ik denk... Uh, joh, wat, uh, wat doe jij nou? Uh, en toen kreeg ik op een gegeven moment... ja, het is wel een beetje jammer als je dan op een gegeven moment... Uh, de naam van de groeper er niet uh, bij vertelt... Bij deze dus, zal ik dat uh, nu uh, even goed en netjes uh, doen. Hier is Out of the Blue van Stevie May Robin. dynamische tweetal. Uh, het is ook uh, min of meer opgebouwd rondom Bernard Enners. En ze komen uit Haarlem, dus ze zijn gewoon uit de streek. Ik zou bijna zeggen het uh, zou zomaar ergens op kunnen duiken in, uh, bij een andere omroep, uh, die van de Stadsomroep. Met een 105 in het getal. Die hebben daar ook een uh, speciaal programma voor. En dan uh, zit het daar uh, gewoon in verstopt. Want ja, Ademse bands die doen het uh, dan zeker heel erg goed. Uh, bij ons dus ook. Want, uh, want ja, wij uh, profiteren er natuurlijk uh, van mee. Maar goed, we gaan nu even een deurtje verder. Dan komen we uit in uh, de hoofdstad Amsterdam. Geen onbekende voor ons. Want hij is meerdere malen hier geweest. Uh, de laatste keer was met uh, Rai Saitoshi. En dan heb ik het over... Luc Nijman, goedenavond. Ik zou bijna zeggen goedemorgen, maar dat is. Uh, goedemorgen, goeden... ja. Goedendag. Ja, ah, ja ik, ik, zit nog, ik zit nog in de, de, de ochtendmodus. Ik uh, doe ook uh, van de week uh, tussen 10 en 12 een programma. Dus, uh, dus ja, dan. Dus, <laughs> dan krijg je dat. Ja, ik, ik had een uh, grappige ervaring uh, de, deze week. Uh, want uh, met, met jou heb ik voor het eerst uh, zitten video chatten via Instagram. Dat uh, vond ik ook wel heel geestig. Ja, ook een nieuwetje van mij. Ja, ja. We hebben dan um, uh, uh, samen met uh, uh, een muzikale collega van mij uh, zitten testen of wij dan samen over de internet kon, uh, een liedje kon spelen. En, ja. en wie was dat? Het was Jaap die ja. kijkt. Ja, ik, ik, zat er, ik zat er zo op de, de pielen. En ik denk, wat, ga, wat gaan we nou wel even met die Luc Nijmond? <laughs> dus ik denk, nou, ik blijf wel kijken. Dus ik, ik denk, en het was ook een mooie aanleiding om te denken van... nou, dat wordt dan ook gelijk meteen... Uh, dan ben je ook meteen de sjaak, om het allemaal zo te zeggen. Dan uh, ga ik je natuurlijk vragen of je wat uh, kan vertellen over, uh, over het een en ander. Um, ja, ja. Want er is uh, gesprekstof uh, genoeg. Want uh, je hebt uh, sinds vorige maand heb je een EP uitgebracht. Ja. Ja. ja, klopt, klopt. De ja. uh, Spring EP, yeah, ja. Yeah. Um, want lag, lag dat al op de plank? Ja, het is een deel van een geheel eigenlijk. Ja. Um, ik, ik heb een album uh, waarop ik uh, heb, ja, jaren heb gewerkt. Hm. Uh, je, je kent de eerste album, of de vorige album. Ja, ja, ja. Uh, the, uh, Trial and Error. Ja. And, um, en sindsdien ben ik op een nieuwe, natuurlijk, ja, ik blijf, blijf schrijven. Yeah. En ik wist niet precies in welke vorm. En, en ook in de laatste acht jaar is de muziekwereld heel veel veranderd natuurlijk. Yeah. Yeah. Toen in 2012 was, uh, was cd's maken nog uh, ja, de gewoonte. Mm. En uh, Spotify was net een paar, paar jaar, drie, vier jaar, nieuw. Yeah. En zo deed je met cd's. Mm. Maar nu... Ik, uh, ik ga deze album uitbrengen, denk ik, uh, zonder cd eigenlijk. Ik breng het gewoon uit op, uh, op internet. Ja. En ik dacht van, hoe doe je dat? Ja. En ja, ik dacht van singles uitbrengen, bla bla bla. Dus ik ben uh, op deze idee gekomen om uh, in groepjes van drie of vier nummers tegelijk. Ja. En dat, dat ging ook wel mee met de, de liedjes, weet je. Want ze moeten ook wel met elkaar communiceren, zeg maar, uh, ja. als een geheel. Dus het was een leuke, leuke uh, uh, uh, reis, zeg maar. En de eerste vier zijn er gekomen mm. uh, in de vorm van de spring EP. Mm. Dus er komt de summer en natuurlijk de najaar, de autumn, yeah. and, uh, and en de the winter uh, EP. En dat is eigenlijk de hele album dan. Dus het uh, is iets uh, wat je eigenlijk een beetje bij elkaar uh, moet, uh, moet sparen. Dat is, uh, dat is een beetje het idee uh, erachter. Ja precies. Ja. Ja. Ja, ik denk, als je de eerste leuk vindt, dan vind je de tweede wel leuk. En ja. natuurlijk ook tegenwoordig, um, ja. de levensspan van, uh, van muziek mm. is heel kort. Mm -hmm. Je brengt iets uit deze week en volgende week. Er zijn, wat je net zei eigenlijk uh, met De ja. uh, er, er zijn een overvloed waarschijnlijk dit ja. jaar vanwege ja. wat is aan het gebeuren. Dan, um, er komt heel veel muziek uit. Dus dan, uh, je kan niet verwachten dat je, je je single op je EP, op je album... Uh, te lang het aandacht krijgt. Dus blijven, blijven, dingen blijven uitbrengen. Ja, dat, dat, ik, ik, denk, ik denk dat, dat het ook uh, wel is. Want uh, wij, er zijn zat goede nummers hoor. Daar niet van. En uh, soms uh, komen ze ook nog wel, uh, wel een keer terug. Laat ik je één voorbeeld geven. Het blijft altijd uh, iets over uh, wat uh, daar, jij, jij... kent er denk ik ook uit de zien. Fabiana Dammers bijvoorbeeld. Dat oh, vind yeah, ik zo'n yes, iconisch uh, uh, <laughs> werk uit 2012. Maar dat blijf je gewoon draaien. En dat is, ja, eh, ja ondanks uh, dat heeft het gewoon voor elkaar. Dat je, dat je eh, iets unieks en toch blijf je het draaien. En dan kan er, uh, de hele wereld wel zeggen. Ja, het is maar één album. Ja, vette bek, zeg ik dan gewoon. Het is gewoon goed materiaal. Punt. Ja, nou, precies, er is ja. geen discussie ja. over mogelijk. En, en dat... als, als het goed is, weet je, dan, dan, dan komt het naar boven. En, ja. Uh, ja. en als je geluk hebt en je werkt, werkt hard en je hebt een mooi product en het, en het spreekt de mensen aan. Ja dan zo uh, so is dat. En dat is ook goed. Maar ja. het is niet, niet voor iedereen weggelekt, maar je moet het blijven doen. Nou, nou ja, is het ja, maar uh, eindelijk dan, dan geweldig? Ja, nog, einde einde, einde, nog één ding. Nog één ding, Luc. Sta je buiten? Want uh, die spring-EP, uh, ik uh, hoor vogeltjes uh, gewoon op de achtergrond. <laughs> mooi, <laughs> mooi. Ja, ik heb de ramen open inderdaad. Ah, ja. ja, ik denk uh, dat, uh, dat in Amsterdam, want uh, je, uh, het is drie ogen achter, heb ik uh, soms wel eens een beetje de indruk bij jou. Maar... Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja. Nee, het is uh, want van de, uh, ook van van wat is nu aan het gebeuren. Ja. Alles is heel stil. Ja. En in de laatste twee maanden heb ik uh, dagelijks ik zeg maar, ik krijg een dagelijks doos van uh, Twitter. Ja. En, en niet, niet, niet Twitter zoals mensen denken van uh, op, je, op je telefoon, maar gewoon echt Twitter. Zoals ja. een vogel, vogel dat doet. Ja. In het Engels Twitter. Ja. ja. Nou, zullen we me dan maar draaien, die single? Sing. Hey, doe maar. Ja, dat gaan we dan uh, doen oh. van, uh, van de EP Spring. Hier is uh, Luc Nijman met uh, dat nummer Sing. Dus... Sing night With the next day Buzzing in my ears Trouble Funt my brain was dat eh, met Zaternacht. en zij heeft eh, aan het eind van het afgelopen jaar samen met eh, Jan van Piekeren nog iets eh, gedaan en dat was een kerstsingle. Tot aan het nieuws, James Burkey. the clothes with every home